8 uur, Lieselotte Thomas met het NOS-journaal. De Amerikaanse zangeres Whitney Houston is overleden. Haar lijfwacht vond haar lichaam in een hotelkamer in Los Angeles. Er werd een arts bijgeroepen, maar het lukte niet om haar te reanimeren. De politie heeft geen sporen van geweld aangetroffen. Ook zijn er geen aanwijzingen dat Houston drugs had gebruikt... maar de onderzoeken zijn nog niet afgerond, zegt de politie. In Los Angeles worden vanavond de Grammy Awards uitgereikt... de prijs die Houston zes keer won...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 Dat had zijn weerslag op haar stem. Tijdens een tournee in 2009 werd ze door het publiek massaal uitgejoeld... omdat ze heel schoor klonk. Whitney Houston is 48 jaar geworden. Artiesten en fans zijn geschokt door haar overlijden. Aretha Franklin noemt het nieuws ongelooflijk. Dolly Parton, die Houston's hit I Will Always Love You schreef... is er zeker van dat de dood van de zangeres miljoenen mensen diep heeft geraakt. En Mariah Carey zegt dat Whitney Houston een van de mooiste stemmen had... die de wereld ooit heeft gekend.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 Papademos waarschuwt voor een catastrofe als de kabinetsplannen niet doorgaan. Hij zegt dat ambtenaren dan geen salaris meer krijgen, dat mensen hun spaargeld en pensioen kwijtraken en dat voedsel alleen nog op de bon te krijgen zal zijn. Enkele politieke partijen dreigen hun leden te schorsen of weg te sturen als ze vandaag niet instemmen met de bezuinigingen. De Arabische ministers van Buitenlandse Zaken komen vanmiddag in Cairo bijeen... om te praten over mogelijke stappen tegen Syrië. De Arabische Liga had gehoopt dat de VN-veiligheidsraad... vorige week met een veroordeling van het geweld zou komen... maar een resolutie werd door China en Rusland tegengehouden. De ministers overleggen over het sturen van waarnemers van de liga... deze keer samen met de Verenigde Naties. In januari trok de Arabische Liga een team van waarnemers terug uit Syrië... nadat het geregeld doelwit was geworden van geweld... Het geweld in Syrië gaat onverminderd door. Regeringstroepen zouden gisteren de stad Sabadani zijn binnengetrokken. Ook zouden de gevechten in Homs doorgaan. Het bolwerk van de opstand tegen het regime van president Assad. In het zuiden van Kosovo zijn minstens zeven mensen omgekomen door een lawine. Reddingswerkers zoeken nog naar drie vermisten. Eerder werd wel een meisje levend onder de sneeuw uitgehaald. Het gebied werd al weken geleden, wordt al twee weken geteisterd door streng winterweer. De autoriteiten in Kosovo hebben de militairen van de NAVO-Vredesmacht gevraagd de hulpdiensten te helpen. In buurland Montenegro is de noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 60.000 mensen in tal van dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten. In de hoofdstad Podgorica mogen particulieren niet meer autorijden. In Servië moeten overheidsinstellingen en staatsbedrijven volgende week blijven om stroom te besparen.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 Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door Omar Haddaf. De cabaretier werd zowel door de jury als het publiek aangewezen als winnaar. Hij kwam tien jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland. Een deel van zijn voorstelling gaat daarover. De jury omschrijft Haddaf als een absoluut juweel en noemt de voorstelling gedurfd. Het Leids Cabaret Festival heeft bekende namen voortgebracht, zoals Sander Wallace de Vries, Najib Amali en Gabriel Guzman. Het weer vanuit het noorden toenemende bewolking met kans op wat lichte sneeuw. Later trekt de neerslag verder richting het zuidoosten. Vooral in het westen en noorden van het land kans op ijzel. Het wordt plus drie graden in het noordwesten tot min twee in het zuidoosten. Morgen zet de dooi door. De temperatuur ligt dan overdag rond de vijf graden en het is wisselvallig. In de nachten is de kans op gladheid groot. Dit was het NOS Journaal.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 waar in Friesland de vlag half stok hangt vanwege de dooi die eraan komt... is er een vogel die, had hij het gekund, zou staan juichen bij de temperatuurstijging. Door de vorst en de sneeuw is de houtsnip die we hier horen op drift geraakt... Er zijn in Nederland de afgelopen week vele honderden per dag gezien. De houtsnippen zijn op zoek naar plekken met zachte grond... waar ze met hun lange snavel nog voedsel kunnen vinden. En daarbij trekken ze zelfs de bebouwde kom in. De houtsnip is een wat uh, mysterieuze vogel. Lang heeft een hardnekkige mythe de ronde gedaan onder vogelaars. De houtsnip zou bij gevaar zijn kuikens één voor één ophalen door ze tussen zijn poten te klemmen en weg te vliegen. En volgens Ruud van Beuzenkom van de Vogelbescherming... zijn er inmiddels genoeg waarnemingen geweest van dit bijzondere fenomeen... en is de mythe dus bewaarheid. De houtsnip plukt de kleine donsjongen zo uit het struikgewas... en brengt ze in veiligheid. Sinds 2002 mag er niet meer worden gejaagd op de houtsnip. Maar tot de jaren 70 bestond de BSC, de Bols Snippen Club... Een jager die, mits in aanwezigheid van getuigen, twee snippen tegelijk schoot... kreeg van de firma Bols twee liter jenever. Dat is pas bezopen. Goedemorgen, een um, wakhakken. Nou, ook in uh, Friesland kan het binnenkort gewoon weer uh, straffeloos. Maar is het nou goed voor de vogels en slecht voor de vissen? Hoe zit het nou precies? Of is het sowieso een onzinnig plan, omdat het toch weer dicht vriest? Uh, vaststellen of ergens een dier voorkomt of niet, wordt stukken eenvoudiger... nu je de diersoorten niet meer hoeft te vangen. Inventariseren kan ook via de aanwezigheid van het DNA dat soorten achterlaten... Environmental DNA heet dat nou. Je hoort er zoveel meer over. Ja, verder horen wij op de buitenmicrofoon volgens mij de specht. Of zet de technicus die eronder. Oh, dan zit hij op de buitenmicrofoon. De Venolijn, de Column en de Blauwbekkende Beesten. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Aubring. Tot tien uur zijn wij vroege vogels. Menuet uit de Sinfonia en C. Groot van de Oostenrijkse componist Leopold Hofman was dit. Nou, met de geurto gaat het heel goed, met de geurtoog gaat het heel goed, gaat het heel goed, goed, zo is dat. Ja, zo is dat. Met de grutto gaat het goed, u hoort het. En uh, kolganzen, ach, daarvan hebben we ook meer dan genoeg. Vandaar dat staatssecretaris Henk Bleker in zijn ontwerp van de nieuwe natuurwet... heeft bedacht dat op de kolgans voortaan vrij gejaagd mag worden. Nico de Haan, ambassadeur van Vogelbescherming Nederland... heeft de vogels, die de dupe dreigen te worden van de nieuwe natuurwet... op een rijtje gezet. De kolgans hoort daar zeker bij. Samen met Rob Buiter is hij daarom op bezoek gegaan bij Harry van Kessel. Een van de traditionele ganzenflappers die nog ganzen mogen vangen. Om ze te ringen, wel te verstaan. We moeten een beetje gebukt blijven, Nico. Ja. We moeten ons hoofd niet boven, boven het, het maaiveld uitsteken. De, boven, de <laughs> boven de schutting de uitsteken. Nee, nee. precies, want verderop uh, ja. zit een hele grote groep... Ja. Uh, koolganzen en brandganzen zitten er ertussen. Ja, ja. En de bedoeling is hier dat de ganzenflappers ze gaan vangen. Hè? Ja. En uh, uiteraard niet om op te eten, maar om te ringen. En dat gebeurt al jaren. Er zijn een stuk of tien, elf van die ganzenflappers in Nederland die die traditie levert houden. Maar ook via ringgegevens kun je daar aardig wat informatie uithalen. Traditionele manier van onderzoek. We staan hier bij uh, ook wat, wat hokjes. Daar zitten ook ganzen in. Ja, hier ja, zitten, uh, dit zijn uh, rietgansen, zo te zien. Dit ja, zijn de donkere ganzen. En blaast is, ah, joh, meteen naar de microfoon. doe je niks. Hele donkere koppen, er zit geen kolletje of niks aan. Een beetje oranje snavels. Kijk, ze pikken naar je microfoon, ze zijn niet bang. Dit zijn tamme ganzen, lokganzen. En als er dan zo'n ganzengroep in de buurt is, dan pakken ze deze ganzen op. Want dan kunnen ze gewoon vrij vliegen. En dan gooien ze de lucht in. En dan vliegen die naar die andere toe. Naar dat groepje wat er voor de, de hut zit. En dan lokken die de andere ganzen van: hé, hey, hier is wat te eten, hier is wat te doen. Ja, en dat is de truc, hè. Ja, ja. Ja, ze zitten nu even werkeloos. Ja, er, zit, er zit, zit verderop dus wel een grote groep, maar die zit te ja. ver weg eigenlijk. Ja, nog. te ver. Ik, nou, Nee, 100 meter, dat vinden ze te ver. Maar het is nu zo koud, hè? Dus die ganzen die zitten gewoon op de grond en die bewegen niet. Die happen een beetje gras. Als het wat warmer is, dan lopen ze veel meer. Maar ze hebben geen zin in koude poten, dus dan houden ze zich lekker warm. We kunnen daar door wat ja, gaatjes het, in ja. de schutting kunnen we voorzichtig ja. kijken. Hou je hoofd laag. Steek je pet niet boven de rand uit. Even kijken, hoor, zitten ze nou? Oh, daar, daar. Oh, rechts. daar, daar zie rechts, je. Is een rechts, een hele ja. grote groep. Brandgansjes, die lichten met die grijze ruggen, lichte buiken, zwarte kool. En kooltjes, koolgansen er tussendoor. Hangt hier trouwens naast het kijkgat ook een, uh, een thermometer. Kijk, het kwik staat op min 7 achter de schutting. Dus... ja, Nederland uh, is natuurlijk toch een heel belangrijk ganzenland. hè? Zo, met, zo even binnen overbrouwen de over de de bij de, oh, bij oh, de flappers? Okay. Die zitten ja. hier uh, ja. warm bij het kacheltje. Ja, want hier buiten waait je pet hey. op. Ja, precies. Zo... Hier is het uh, beter toeven. Zo, dat scheelt van 20 graden. Ja. ja Arie van Kessel, de vanger uh, hier in deze hut. Ja. Het is, uh, met deze temperatuur is het hier binnen <lacht> wel, uh, wel uit te houden. Maar buiten is het, uh, is het bar. Ja, dat is koud, ja. ja. Is het, uh, voor de ganzen maakt het niet uit? Ja, eigenlijk maakt het wel uit, want ze gaan nog wel maar zitten. En anders dan, uh, zijn ze meer uh, aan het grazen. Dan lopen ze mee, en dan he? hebben ze koude voeten en dan gaan ze zitten. En dan trekken ze gewoon echt ook de voeten in de veren en dan ja, ja, ja, zitten ze ja, ja. een beetje te grazen. Ja. En dan happen ze om zich heen en dan een paar stapjes. Dan hebben ze weer een nieuwe voorraad. En anders wandelt zo'n groep veel meer, Dan is Juist. veel meer beweging. Ja. En dan hoop je natuurlijk dat die per ongeluk in de richting van je lok gaan ze wandelen. Ja, per ongeluk, ja. ja. <laughs> ja. Daar hebben ze nou niet van zin in, geloof ik, hè? Nee, voorlopig niet, nee. nee. Maar je weet het maar nooit met die beesten, hè? Onvoorspelbaar. Onvoorspelbaar. Dat houdt het ook wel weer leuk? Natuurlijk. Ja. Anders was er ook niks aan. Ja. alles Maar je hoefde het te pakken. Hè? Maar dat houdt het ook leuk genoeg om de hele winterdag, dag in dag uit... gewoon een hele dag hier in het schuurtje te gaan zitten wachten? Voor mij tot... wel, ja. Ja? Ja. Dat gaat echt letterlijk dag in dag uit? Dag in dag uit. Zeven dagen in de week. En dan van morgens vroeg tot, tot de zon weer onder gaat? Of? Ongeveer. Ja, het liefde voor de gans en de wetenschap. Ja, die fascineren me zo, die vogels. Ik ja. ben er het hele jaar mee bezig. Ook als, ik hem, als ze daar thuis zijn, dan gaan ze broeden, keukentjes grootbrengen. Er is niks mooier. Van de lokganzen? Van de ja. lokganzen, ja. ja. Nico, er is ook geen land waar je dit zo mooi kan doen, nee. ganzenflappen als Nederland. Hè. Nederland is gewoon ganzenland. Nou, we hebben natuurlijk, internationaal gezien is Nederland heel belangrijk voor de ganzen. Er komen een miljoen vanuit het noorden hier naartoe overwinteren. En dat vind je nergens anders in Noordwest-Europa. Ik denk dat ze als Nederland ook heel trots zou moeten zijn dat ook een fantastische grote groepen hier hebben. Want ja, als je het ziet, als ze samen gaan slapen, op, en dan vliegen ze naar een, een plas toe. En dan, s morgens, dan worden ze wakker. Dan heb je een enorme grote groepen ganzen die dan uitwaaien en ergens gaan eten bij, bij de boeren of bij de natuurgebieden. En uh, ja, daar da kun je zeg maar, daar kun je een ecotourisme op Daar kun je op een gegeven moment op internationale beurzen. We hebben klompen en we hebben tulpen en we hebben ganzenmensen en wilde ganzen. Kom dat zien. Dan zou je op een heel andere manier naar moeten kijken dan nu vaak gebeurt. Van, oh, ze eten de boeren op zo'n schade. Natuurlijk is dat zo, maar dan moet je netjes vergoeden aan de boer. Je zou ja. veel trotser moeten zijn op die ganzen. Het is uniek wat we hebben. Ja, ja. ja, en in plaats daarvan, wat staat er nu in de Natuurwet? Het aantal bejaagbare vogelsoorten wordt in het wetsvoorstel uitgebreid met Grauwe Gans en Kolgans. Daarmee wordt het mogelijk om voor de lol op deze ganzen te jagen. De jager wordt verantwoordelijk voor het handhaven van een redelijke stand van deze vogels in zijn jachtveld. En dat terwijl Nederland een van de populairste winterbestemmingen is voor de Europese koolganzen. Ja, dat is nogal wat, de, de koolgans ja. op de jachtlijst. Ja, dat, dat eigenlijk is het nu, gaat het nu al mis. Want destijds heeft Van Aartsen de trekvogels beschermd verklaard. En dan mocht je op koolgansen af en toe een gans schieten om hem te verjagen in het kader van beheer. Om, om de schade te beperken. En dan boeren krijgen dan gedoogvergoeding. En als die ganzen het dan niet leren en ze eten juist op plekken waar ze niet welkom zijn... dan kun je ze vuurpijl afsteken en je kunt op een gegeven moment kun je ook nog eens een keer de gans schieten... als het er helemaal niet anders kan. Daar was het voor bedoeld. Maar ja, geeft de jager zijn vingers dus nemen de hand. Want ze schieten nu meer dan 100.000 koolganzen per jaar af. Dat is helemaal niet de bedoeling geweest destijds. Dus dat is nu eigenlijk al veel te veel. Dus je maar, zou van de minister van Natuur verwachten, nou dat gaan we dan wat beter regelen. We gaan dus goed kijken of dat wel nodig is, of dat niet minder kan. Maar dan draait hij de boel om. Dan zegt hij, nou weet je wat, we gaan de kogels op de jachtlijst zetten. Dan schieten ze straks in 100.000 met 200.000 ganzen. Dat is echt dat is een schandaal. Hè? Het zou niet moeten mogen dat je in Nederland op die manier met gansen omgaat. We klagen stenenbeen als de Italianen en de Fransen onze hè, vogels doodschieten. Maar zelfs zijn we veel erger, zeker als het deze kant op gaat. En ja, dat betekent dus dat er ook geen relatie meer is met schadebestrijding. Die ganzen worden wilder, die worden steeds meer opgejaagd, die moeten ook steeds meer eten. Uh, het is dan zowel, uh, krijg je het schieten om schade te bestrijden, als het schieten voor, voor de fun. Nou, dat betekent ook veel meer buitenlandse jagers op af zullen komen. Dat was in het verleden ook het geval. Er zijn hele rijen Fransen uh, en Italiaanse en uh, andere kenteken staan aan de weg. Dus als, als dit doorgaat, ja, dan vind ik dat we heel, heel verkeerd bezig zijn. Okay. En wat ook nog wel belangrijk is om te weten, een gans heeft een heel trouw familieleven. Hè? Gansen die blijven voor het leven bij elkaar. Ook met jongen vaak nog een poos. Dus je schiet niet alleen een gans, je schiet een gezin aan stukken. Nou, dat zou me, hè? ik meen dat het uh, bleken van het CDA is, uh, gezin zijn van de samenleving. En dan hebben ze ook het laatste congres, hebben ze het gehad over compassie en duurzaamheid. En... Nee, dat is een, echt een nou ja, bijna een emotioneel argument, Nico. Ja, maar dat is het ook. Je mag ook heel emotioneel argument hebben om ganzen te beschermen. Het, is, het zijn prachtige vogels die hier komen om hier te overwinteren. En het geeft absoluut geen pas om daar massaal op te schieten. Ik vind ja. dat dat mag best op emotionele gronden. Kun je dat verdedigen. En dat je daarnaast rationeel zegt, en boeren, waar die ganzen komen, krijgen ze vergoeding. Er zijn heel veel boeren die willen dat. Die maken er gebruik van. En die zijn ook niet blij met dit soort honden. Je houdt het voor gezien, Harry. Ja, ik jaag ze weg, het wordt niks meer. Gaan dus, uh, we de lokkers ophalen? Even de lokkers ophalen en dan gaan de wilde die wilde ganzen vertrekken vanzelf ook weg. Wel. Ja. Ze zitten te ver vandaan. Geweldig, Ja, Je hoeft uh, de, de kooi maar open te zetten en ze lopen er allemaal in. Ze lopen er allemaal vrijwillig in, joh. Dos Hermanitas, oftewel de twee zusjes van de Spaanse gitaarcomponist Francisco Tarega. Nee, Tarega moet ik zeggen, uitgevoerd door de Spaanse-Amerikaanse gitarist Pepe Romero. Uh, niet alleen dieren in het wild lijden onder de kou, maar ook uh, huis- en boerderijdieren kunnen het zwaar hebben. Hoe wapenen die zich tegen de vorst? En uh, kunnen we nou bijvoorbeeld helpen als we, laten we zeggen, een pony in de sneeuw zien liggen? Ja, 114 bellen, het meldnummer van de dierenpolitie. Die gaat dan kijken en kan ervoor zorgen dat de eigenaar maatregelen neemt. Het kan zijn dat dan ook Ellis Rogier, inspecteur bij de dierenbescherming, erbij is om de politie te assisteren. Uh, Jeannette uh, Paramoor gaat mee als Ellis uh, Rogier van de dierenbescherming samen met de dierenpolitie in actie komt... en een controlebezoekje brengt aan een boerderij in de omgeving van Buren. Eens even kijken hoe het met die pony gaat. 2,5 kilometer. We zijn op weg daar... ...naar een adres waar de politie ondersteuning van de landelijke inspecties verzocht... ...in verband met een pony die daar afgelopen zondag is aangetroffen... ...die uh, in het wijnand lag, niet meer in de benen kon komen. De politie is bij die mensen thuis geweest en zag daar nog meer dingen... ...die uh, niet kennelijk helemaal in de haak waren. En verzoeken daarbij uh, nu onze ondersteuning om naar ze even te gaan kijken... ...wat er allemaal uh, mis is op het adres. Ja. Ik zie hier trouwens schapen mee staan met een lekker uh, dik vachje. Ja, die, die hebben nergens last van hè, van de kou. Nee, die schapen zolang ze maar lekker op het droge blijven is er niks aan de hand. En uh, die kunnen er best wel tegen. Hè? Alleen het, uh, het probleem wat, uh, wat er aan zit te komen met het lammeren. He, als die, die, de bodemsgesteldheid dusdanig slecht wordt, dat het nat wordt... Ja, dan voel je als lammetje ook dan niet zo prettig op, op zo'n koude vloer te liggen. En zou het toch wel fijn zijn dat of de eigenaar of de boer die dieren binnen gaat halen. Dan in ieder geval maatregelen treft de dieren toch lekker uh, wat beschut kunnen gaan liggen. Maar goed, op zich, ja, landbouwdieren die staan gewoon buiten natuurlijk. Die moeten wat kunnen hebben. Ja, in principe kunnen ze dat natuurlijk ook. Hè. Kijk, die vachten van die paarden zoals je hier ziet, hier staan... Dat is op zich geen probleem. De grootste zorg die je, die je hebt met deze extreme weersomstandigheden is die watervoorziening. Water is van levensbelang. En daarnaast ook, als het enigszins kan, extra ruwvoer. Dus extra hooi, kuil erin. Die dieren staan in de kou en ze moeten zichzelf warm houden. Dat kost gewoon energie. En dat moet je weer aanvullen. Ik ben heel benieuwd hoe we ontvangen worden. Ja, Ik denk niet dat er een kopje koffie voor ons klaar gaat staan. En voor mij al helemaal niet met die microfoon, hè? Nee, nee, nee. stuur? Nee, oh ja, dus kun je aanwonen? Nee. nee, nee, nee. Twee dames van de dierenpolitie, jullie zien er echt indrukwekkend uit. Wat heb je allemaal niet bijgezegd? Pepperspray zie ik, een dienstwapen, een telefoon. En een portofoon. Een portofoon. Helemaal compleet uitgerust. Handboeien uiteraard. Ja hoor. Een melding hebben jullie binnengekregen ja, van een verwaarloosde pony. Ja, en als uh, gevolg daarvan uh, zijn we hier gaan kijken en uh, gaan we even een hercontrole doen met de LED. Heeft je een waarschuwing gekregen? Ja, dat klopt. En nu gaan we even kijken of het allemaal uh, ja, gegaan is dus zoals we afgesproken hebben. Nou, de honden zijn er wel. even bij u binnen gaan. Nee, ik niet. Nee, nee, even. Sorry, Ik laat me toch niet beladen. Oh. Oh. laten. 31, je Ja, laat te Kunnen wij allemaal vast naar binnen gaan? Nee, dat is Oké. Ja, mag kijken of we je. Ja, jij mag ook niet mee Kom. Kom. Ja, Kom. Ja. Even. Kom. ja, Ja, Ja, wat dan? Nou, die konijnen zitten al uh, niet meer in die kleine hokjes, mm -hmm. van 40 bij 40 centimeter. En Shetlander, die heeft nou meer ruimte. In plaats van 1 meter bij 2 meter, uh, nu 2 bij 2. Uh, bij mm -hmm. De paarden en de ponies staan niet meer uh, heel drassig. Nog wel wat drassig, maar niet meer zo drassig. Uh, het was nat hier. Het was erg nat, ja. ja. ja. ja. Het, is, het was echt een uh, trieste bende. Maar nu, uh, het is nu inderdaad, de uh, stro is er wat meer uh, op gegooid. Ja, het is een Die pak met puppy's daar? Ja. Nee, met die puppy's was sowieso niks aan de hand. Dat was, uh, okay. Dat was sowieso in orde. Ja. Het ging meer naam, met name om die, uh, om die pony inderdaad. Ja. En de konijnen. Ja. Dus uh, ja, één konijn is toen ook uh, in de handen van de dierarts die wij toen te plaats hebben laten komen uh, doodgegaan. Dus uh, ja, de situatie was gewoon heel erg. Ja. Maar het is inderdaad verbeterd. Ja, dat hebben jullie. Uh, jullie taak zit erop, hè? Nou, ja. Ja. Ja. Ja, dat is goed gegaan. Gaan dus. ja, we dan nog een keer kijken of niet? Dat gaan we wel doen, ja. houd dan even ja. in de gaten het adres. Ja, oké. Ja. Dus, uh... ja. ja, tot ziens. Ja, draag veel Ja. Je nou, je? nou, hier staan er ook nog twee, hè? Ja, en dat zie je nou gewoon hier hè, met deze grond. Dat het, is, het is natuurlijk voordat het ging vriezen. Ja. We hebben we zo'n natte periode gehad dat die grond enorm ontwoeld is en nu gaat bevriezen, waardoor je dus heel veel ongelijkenissen krijgt, waardoor die dieren zich makkelijker kunnen gaan verstappen. Ja, en dus kreupel worden. En dus kreupel worden, ja. Dan hebben we hebben het steeds over landbouwdieren gehad, hè? Ja. paarden en, en schapen, noem maar op. Maar hoe zit het eigenlijk met honden en katten? Nou ja, honden en katten, kijk, er zit natuurlijk ook een hele lekkere bondvacht op. En die katten die zijn uh, nogal, uh, nogal lui van aard, dus die blijven heus wel lekker bij de kachel liggen. En uh, die honden, die moeten natuurlijk lekker mee met het baasje naar buiten gaan lopen. Ja. He, en die baas heeft lekkere laarzen aan, lekkere schoenen aan, die voelt die kou niet. Maar die hondenpootjes, die zijn dan niet zo beschermd. En de hond zweet door zijn voetjes heen. Ja. Maar dat bevriest gelijk weer over, op, de, op die grond. Ja. Dus dat worden echt van die, van die ijsklompjes. Dus het is gewoon hartstikke koud voor die dieren. Aha. He, en dan ja, ja, wordt die ondertussen goed. opgevreten door een paard. <laughs> Even een stapje naar achter, want ze <laughs> zijn <is> heel nieuwsgierig. <laughs> ja. Dus kijk wel uit als je, die hond, uh, als je je hond buiten laat lopen. Ja, als je je hond gaat uitlaten. Nu valt ietsjes mee. Het is niet zo heel erg koud. Maar als we die temperaturen krijgen, zoals we dat van de week hebben gehad. Hè, van min 10, min 15. En uh, ja, dan moet je echt die pootjes in de gaten houden. Dan moet je ze echt uh, preventief insmeren met, met vaseline. Mm. Hè? En ook de pekel die gestrooid is, dat bijt enorm in. En als dan die huid al wat droger is en dan met zout erop. Ja, is niet fijn hoor. Dat kan ik je vertellen. Ja. Een ander probleem is natuurlijk dat uh, dieren het water bevriest buiten hè, dat ze minder snel uh, natuurlijk kunnen drinken het is heel triest maar vaak hebben eigenaren of verzorgers helemaal geen idee van wat zo'n zo'n pony paard, wat het nou drinkt. Mm -hmm. He? en, en normaliter, als jij uh, drinkbakvoorziening hebt, ja goed, daar hou je dan niet zoveel rekening mee. Je staat er niet bij te kijken van god, wat drinkt die nou? Maar als je zo'n meisje dan eens vraagt, en in dit geval hebben we dat uh, onlangs uh, in de gemeente Ede gehad met drie paarden, waar uh, een meisje van, van 16 jaar de verzorging op zich heeft genomen, omdat de eigenaar uh, dat op dat moment niet kon. En uh, die drinkwatervoorziening uh, liep vast vanwege de, ja, de, de, de, de harde vorst, strenge vorst. En zij moest emmertjes water, ponies en paarden gaan water geven. Dan heeft ze een 10 liter emmertje per paard gegeven. En in de wetenschap het zal wel voldoende zijn, 10 liter, maar goed, het is natuurlijk wel langer niet, want een gemiddeld paard drinkt 25, 30 liter. Ja. En als ze in de sport nog eens uitkomen, dan is het misschien nog wel meer. Dus dat is echt, moet je echt rekening mee houden. En sneeuw is geen oplossing? Nee, nee sneeuw is geen oplossing. Dat lijkt dan wel leuk. Hè? En dat zien we ook altijd in van die overlevingsfilms en zo. <lacht> maar zo'n paard kan er best wel wat vocht uit halen. Maar één liter water moet hij vijf kilo sneeuw voor gaan eten. Dus ja, dan heeft hij zijn buik vol met sneeuw zitten. En dat geeft andere problemen met koliek, met buikpijn. Ja, ja. Hey, ik ben wel geen dier, maar ik heb het hartstikke, ha, heb je het hartstikke koud. koud. Het is ook hartstikke koud. We gaan naar binnen. <lacht> hartstikke goed. <lacht> Lekker bij de kachel. Ja, oké. Okay. Verslaggevers zijn ook niks meer gewend tegenwoordig. En daar gaan de dames weer lekker naar de kachel Goed uh, de wijze les. Uh, zorg goed voor uw huisdieren. En help ze de uh, winter door. Wij, gaan, uh, wij zijn zo direct terug naar half negen. We gaan eerst luisteren naar Ster en Nieuws. Zo direct gelezen door Lieselot Thomas. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven. Of zomaar een toespraakje op een bruiloft. Overtuigend presenteren. Of voor de vijstwegspeechen. Leer je met de training Spreken in het Openbaar. Kijk op spreek.nl. Dat is Spreek.nl van Pieter Vrijters. Vanavond in Kruispunt: hoe een foto van een peuter symbool wordt voor de gruweldaden van de nazi's. Ik zag je het kind toen ik het zag dat in die ogen. De, eigenlijk de triestheid van het jodendom. Het korte leventje van Koentje Gezang.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 Al-Qaeda steunt de Syrische opstandelingen in hun strijd tegen president Assad. In een videoboodschap zegt de leider van de terreurorganisatie, Zawahri, dat Syriërs niet hoeven te rekenen op steun van andere landen of van de corrupte Arabische liga, zoals hij dat noemt. Zawahri roept moslims in buurlanden van Syrië op om de opstandelingen te helpen.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 Een periode met flinke vrieskou vindt vandaag een dooi aanval plaats. En dit gaat onherroepelijk gepaard met bewolking en neerslag. Nou, op dit moment is het nog koud met temperaturen uiteenlopend van min 3 graden op de wadden... tot 12 graden onder nul in Noord-Brabant. Verder is het op veel plaatsen al bewolkt en valt in het uiterste noorden hier en daar een klein beetje sneeuw. Nou, vanochtend raakt het overal bewolkt en valt in de noordelijke helft en in het westen af en toe een beetje sneeuw. Vanmiddag krijgt ook het zuiden met die sneeuw te maken, maar het blijft bij een geringe hoeveelheid. In een smalle kuststrook gaat vanmiddag de sneeuw langzaam over in motregen. En met de vorst in de grond kan het hierdoor nog steeds glad worden. In de kustgebieden komt het vanmiddag met 2 graden boven 0 tot dooi. In het zuiden blijft het enkele graden vriezen. De wind is vandaag zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht valt er ook nog steeds een klein beetje winterse neerslag. De kans op gladheid blijft ook aanwezig, ook tot en met de maandagochtendspits. Morgen, maandag, is er overwegend bewolkt. Valt vooral in de middag en avond weer regen. In het oosten valt natte sneeuw. En met gemiddeld 4 graden overdag komt het vrijwel overal tot dooi. Huis sneller verkopen? Maak uw woonwens top 3 kenbaar bij uw NVM-makelaar. Zodat hij sneller matches kan maken tussen mensen die huizen willen kopen en verkopen. Kijk op nvm.nl Vanavond in Karo Brandpunt. Honderden onopgeloste moordzaken dreigen voor altijd in het archief te verdwijnen. De noodzaak van cold case teams bij de nationale politie. En de zoektocht naar de winterheld die plotseling verdween. Het mysterie van Dolle Dries. Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Vier en half minuut over half negen. Na het nieuws van half negen, traditiegetrouw het rad der columnisten. We geven er een zwaai aan op te einde. bij. Romke van de K. Nuchter en lyrisch, streng en vrolijk. Spottend en meelevend. Zomaar een greep uit de termen die fans gebruiken... om de stijl van Romke van de K. te omschrijven. In één woord laat het zich samenvatten als tuinhumor... En ook wie niks met tuinieren heeft kan genieten van de boeken van Van der Ka. De voormalig kweker schreef een aantal bestsellers en gaf ook dit jaar weer de tuin scheurkalender uit. Maar uh, valt er in deze barre wintertijd wel iets te vertellen over tuinieren? De column van Romke Van der Ka. Februari is een rustige tijd in de tuin. Of liever gezegd, er is gewoon geen ene moer te doen. En omdat er op het ogenblik over de tuin toch niks te vertellen valt... wil ik het eens hebben over een andere zaak die me bezighoudt. Dierproeven. En om maar meteen met de deur in huis te vallen... bent u voor of bent u tegen dierproeven? Of bent u van de club geen mening? Dan bent u in goed gezelschap, want daar hoor ik zelf ook bij. Ik weet het gewoon niet. Ik ben tegen proeven op apen. Wat we die beesten aandoen, dat vind ik echt niet kunnen. En ik ben tegen proeven op honden. Maar ja, stel dat ik ziek word. Zou ik dan een geneesmiddel weigeren... dat mede door proeven op honden is ontwikkeld? Zolang ik niet ziek ben, kan ik daar gemakkelijk ja op zeggen. Maar wat als mijn leven ervan afhangt? En ben ik tegen proeven op ratten en muizen? En zo nee, waarom dan niet? Zijn die soms minder dan een aap of een hond? En tegen proeven op vissen, slakken, regenwormen, pissebedden, muggen en fruitvliegjes? Ik heb er geen antwoord op. Geen mening. Waar ik wel een mening over heb, is over proeven met dieren die helemaal niet nodig zijn. Proeven waar geen enkel leven van afhangt. Neem bijvoorbeeld de proeven op die arme otters. Eerst worden ze in een ver land gevangen waarbij de helft van de stress doodgaat. De overlevenden die worden geopereerd. Ze krijgen een zender in hun buikholte genaaid en een transponder. Zeg maar een chip waaraan je hun identiteit kunt aflezen. Ten slotte worden de dieren die ook deze operatie hebben overleefd... in onze wateren losgelaten. Om vervolgens voor meer dan 50% op onze snelwegen te worden doodgereden. Het is wat geknoei met weerloze dieren waarover ik me mateloos kan opwinden. Nergens kunnen we met onze takken vanaf blijven. Ieder beestje moet van zenders... of als het om vogels gaat, van ringen worden voorzien. Een otter met een zender kunnen we beter bestuderen, is het argument. En hoe meer we weten, hoe beter we het dier kunnen beschermen. Beter beschermen? Alma. Met verkeersdrempels bereiken we meer dan met zenders. En met dieren die in hun eigen omgeving beschermd worden... in plaats van ze half Europa door te sleuren. Daarmee bereiken we nog veel meer. Een vrachtwagen vol otters is even weersinwekkend... als een vrachtwagen vol varkens of kippen. Meestal sluimert mijn woede over deze onnodige dierproeven... want ik moet aan mijn bloeddruk denken. Maar soms komt mijn boosheid opeens boven. Zoals laatst toen ik op de televisie zag hoe een doodsbang, visarendenjong door vogelliefhebbers werd geringd in naam van de wetenschap. Waar zijn die animal cops toch, als je ze nodig hebt? Jammer genoeg waren de ouders van het aangerande vogeljong niet in de buurt. Die hadden die vogelpesters nog leuk te grazen kunnen nemen. Maar nee... De oude vogels waren even verderop waarschijnlijk druk bezig met het opeten van een platgereden visotter. Ik verheug me al op de gezichten van de wetenschappers als straks de zender van die otter in de maag van een visarend belandt. U hoorde de Hornpipe, een dans uit de theatermuziek voor de comedy Amphitryon, Op muziek van de Engelse componist Henry Purcell. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ondanks de kou, sneeuw en ijs, barst het van de vogels op de venolijn. U weet het, u kunt altijd bellen 035 6711 338. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Met Mona Borschieter uit Lochem om half elf stap ik in Warnsveld uit mijn auto... en hoor achter elkaar de roffels van de grote bonte specht. Helemaal normaal volgens de venokalender... maar toch een teken van de vroege lente bij 4 graden vorst. Marjolein Boekhoven, de dieren. Wij zagen gisteren de eerste staartmees in onze voortuin... en in de achtertuin zowaar de eerste goudvink, maar wel het vrouwtje... Zij is ook prachtig met haar zwarte kop en zelfde bouw als de man. Maar zonder de felrode borst. Met Martin Kroon uit Leiden. Afgelopen woensdag zag ik een grote zilverreiger. Nou, die kun je elke dag zien. Maar toevallig zag ik er veertig. En dat midden in de Randstad. Bij de Vlietlanden, vlakbij Voorschoten, zaten veertig grote zilverreigers. Lekker in het zonnetje. Uit de wind, vlakbij open water. Het laatste open water bij de vlietlanden. Een prachtig gezicht. Het leek wel de tropen. Met mevrouw Stap uit Bussum. Uh, voor het eerst zie ik weer eens koperwieken in de tuin. De temperatuurmeter die gaf bij ons vannacht min 10,6 aan. Hartstikke koud. De sneeuw dichter. En eindelijk na jaren heb ik ze weer eens in de tuin gezien. Met hun roze zijkantje onder hun vleugel en hun opvallende witte oogstreep... waren ze bezig om de bessen in de hulst te verorberen. Met z'n allen hebben ze de boom al half leeg gegeten. Met Mimi Scholten uit Oosterbeek. Vandaag heb ik om kwart over twee het eerste mussenei in de tuin gevonden. Het lag in de sneeuw, was kapot gepikt en er zat al te zien al een vruchtje in. Het was een eersteling die het niet gehaald heeft. Jörn Kopijn uit de Groene Kan. Circa één uur vloog heel hoog in de lucht. Een, voor mij in ieder geval de eerste wulp luidroepend over dit uitgestrekte sneeuwlandschap. Jean-Yves Thibaudet speelde werk van Erik Satie. Retraite uit Saint-Grimace pour le son de nuit, d'été. Minister Maxime Verhagen van Economie en Innovatie gaf deze week het startschot voor een grootschalige proef met Smart Grids, slimme elektriciteitsnetwerken, op twaalf proeflocaties verspreid over heel Nederland. Frits Verheij, smart grid expert bij energieadviesbureau Kema is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we maar meteen even met de, de, de overduidelijkste open vraag beginnen. Wat is een smart grid? Nou, een smart grid is uh, misschien lastig uitleggen als wat het is, net zoals wat een internet is. Misschien beter wat je daarmee kunt. Uh, een smart grid heb je nodig om grote hoeveelheden energie, zeker fluctuerende energie als je praat over duurzame energie, uh, in te kunnen passen in je ja, fluctuerend is bedoel, of de zon wel of niet schijnt, of de precies, wind wel of de, niet waait. Ja, juist, ja. inderdaad. En uh, dat is aan de ene kant, hè, dus, um, wij noemen dat de energieaanbodkant. En tegelijkertijd zien we aan de energievragende kant ook een grote verandering. We zien steeds meer elektrische auto's komen. Ja, ik wil nog even oh. terug naar die vraag wat het precies okay, is, want ja, dat is me nu ja, nog niet ja, duidelijk. Het is, een, het is een, een netwerk waarbij je eigenlijk huizen kan koppelen, zeg ik dat zo Bij, goed? Waar uh, je huizen, uh, kantoren, industrieën en eigenlijk vooral allerlei apparaten... die in huizen en industrieën en in kantoren zitten aan elkaar kunt koppelen. Die kun je eigenlijk met elkaar laten communiceren. Dat is het idee van een slim energienet. Ja, en wat is daar dan het voordeel van als ze met elkaar communiceren? Het voordeel is dat je weet als er energie beschikbaar is. Bijvoorbeeld uh, de zon schijnt, dan weet je dat er energie beschikbaar is, beschikbaar is. Dat je op dat moment allerlei apparaten kunt laten functioneren. Bijvoorbeeld de was kunt laten draaien, een elektrische kunt kunt opladen, een koelkast wat dieper kunt laten koelen dan normaal gesproken. Het communiceren van apparaten met elkaar, dat is eigenlijk onderdeel van een slimme Zodat energie -net. de energie ook beter wordt verdeeld... en niet iedereen op hetzelfde moment Precies. alles aan heeft staan. En, en wat we nu dan hebben, want je zou nu denken... nou, uh, al die huizen zijn nu ook met elkaar gekoppeld. We hebben allemaal stromen, dat is hetzelfde, die komt allemaal uit hetzelfde, hetzelfde snuurtje. Ja. Maar ja. dan hebben we nu zeg maar een dom energienet. <lacht> ja, ja, dat zou je eigenlijk ik. zo kunnen zeggen. Er, uh, je zou zo kunnen zeggen dat er heel weinig intelligentie op dit moment in het systeem is. Het hele energiesysteem is uitgelegd op de maximale piekvraag... Um, dus alles moet draaien als iedereen tegelijkertijd bij wijze van spreken... zijn koelkast aanzet, zijn verlichting aanzet, tegelijkertijd een het koken is... dan moet het systeem overeind blijven. Ja. Ja. Uh, ja, en dat en ook... dat, komt, ja, dat ja. komt dus eigenlijk omdat dat energienet is dom. En wij zijn eigenlijk een beetje uh, op energiegebied ook een beetje dom. Het kan zijn dat alle Nederlanders op hetzelfde moment hun magnetron aan gaan zetten en de wasdroger en allemaal dingen die enorm veel energie slurpen. En dat die koelkasten, want die gaan ook wel eens, slaan aan en uit. En ja. dat ze dat allemaal op hetzelfde moment doen. Dat en dan zou we dus... zo, zo extreem is het natuurlijk niet, maar dat zou kunnen. En normaal het, die, die patronen zijn wel bekend uh, bij de net, netbeheerders, noemen wij dat. Dus er wordt op afgestemd. Maar bijvoorbeeld ochtends, als het heel koud is... dan gaan alle warmtepompen of alle gaan slaan aan. En die pompen beginnen te draaien. Mensen staan op, gaan douchen, verlichting gaat aan, koffietapparaten gaan aan. Alles gaat tegelijkertijd tot dat moment gewoon aan. Maar ja, hoe wil je dat dan voorkomen? Want Ik ga niet opeens middags douchen of mag je het rond de nachts gebruiken. Nee, maar je kunt bijvoorbeeld wel een koelkast uh, wat dieper laten koelen... zodat die ochtends ook niet tegelijkertijd uh, aanheeft. Je kunt bijvoorbeeld zorgen dat je je warmwatervoorziening, dat je een, uh, een boiler hebt... dat je je, uh, je elektriciteit gebruikt om water warm te maken voordat je moet gaan douchen. Dus dat kan s'nachts al gebeuren. Je kunt ervoor zorgen dat je wasmachine s'nachts draait... of misschien pas om half tien begint te draaien in plaats van om half acht. Ja, of als het waait, bij wijze van spreken. Of als het waait, precies, want dan ja, heb je ook uh, ja. voldoende energie. ja. Wat grappig. Jullie hebben op dit moment al een proef lopen in, in, in Groningen, in de, in de wijk uh, Hoogkerk. Ja. Um, en hoe ziet dat er daar dan uit? Daar hebben we met een 25-tal 25 huishoudens, hebben we uh, wat wij noemen slimme wasmachines, uh, slimme uh, vaatwassers, uh, zonne-energiesystemen. Oké, okay, want de apparatuur en... moet ook aangepast dus? Ja, Apparatuur moet met elkaar kunnen communiceren, noemen wij dat. Ja. Het uh, moet met elkaar in verbinding staan. Dus een wasmachine moet weten van op dit moment schijnt bijvoorbeeld de zon. Uh, ik heb een aantal zonnecellen op mijn dak die leveren op dat moment energie. Dan is het handig om op dat moment zeg maar, je wasmachine te laten draaien. Ja, ja, dus het is niet zo dat je een handig apparaatje in je stoppenkast hebt zitten... wat zeg maar, onderdeel is van het Smart Grid en dat, je, dat, dat je daar je gewone apparaat op aansluit. Zo makkelijk werkt het, nee, het helaas nee, het niet. Het is uh, nog net ietsjes ingewikkeld, maar uh, zoveel ingewikkeld hoeft het ook niet te worden. Het is een kwestie van straks een aantal zeg maar, slimme chips toepassen... In je wasmachine, in je koelkast, in je elektrische auto. Wij spreken in je verlichting, in je verwarmingssysteem. En daarmee kun je alle apparaten met elkaar laten communiceren. Yeah. En Want u was aan het vertellen over die wijk in uh, Groningen. Ja. Die, die, die 25 huizen hebben dus die slimme apparatuur uh, ja. gekregen. En wat is er dan nog meer voor nodig? Wat er nog meer van nodig is, is dat uiteindelijk ook uh, de apparatuur van de, de netbeheerder slim wordt. He, dus je moet in een, uh, in een transformatorstation bijvoorbeeld, die je in een wijk hebt... Uh, moet ook kunnen reageren op al dat soort apparaten. moet ook signalen af kunnen geven. Uh, jongens, ik heb te veel stroom op dit moment in mijn energievoorziening staan of te weinig. En ik heb, als ik te veel heb... Dan moeten er apparaten uit of andere apparaten moeten juist uh, aan gaan staan. Je, je wil voorkomen in geval dat ook dat transwaterstation een te grote belasting krijgt uh, en daarmee uiteindelijk gewoon uitgaat. En kunnen die apparaten, die kunnen dus allemaal maar met elkaar praten via de, de stroom? Uh, ja, het is eigenlijk net zoals je, je, je, je hele mobiele telefoon hebt. Um, al die telefoons staan ook met elkaar moment in, in verbinding en kunnen ongemerkt dat je weet, kunnen gewoon informatie met elkaar uitwisselen. Ja. Je moet het eigenlijk op die manier zien. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Hè? Stel, ik zou in Hoogkerk uh, wonen. Um, en dan um, in de praktijk, wat, wat merk ik daarvan als consument? Merk ik veranderingen in mijn dagelijkse patronen? Doen machines opeens dingen die ik niet zelf heb opgedragen bijvoorbeeld? Dat zou kunnen. Het liefst merk ik het zelf als bewoner niks van. Hè. Wordt alles gewoon geautomatiseerd. Um, waar het uiteindelijk om gaat, is dat je meer energie die je zelf opwekt... of die je binnen de buurt opwekt, ook zelf kunt gebruiken... En als het goed is moet dat uiteindelijk je energierekening naar beneden brengen. Dus ja. het Moet goedkoper worden en je kunt meer gebruik maken van de energie die je zelf opwekt. Maar ik ben zo benieuwd wat ik er dan van merk. Gaat dan opeens een wasmachine bijvoorbeeld aan op een moment dat ik oh ja? Ja. Je... Ja, dat kan toch? Heel uh, simpel uitgelegd. Maar normaal dus ik probeer... ik doe ik dat ding aan wanneer ik het wil. Ja, je, en dat doe je nu nog steeds. Ja. Je, je, je laat de wasmachine, je stopt uh, je was erin en je doet de deurtje dicht, je programmeert alles. Maar je doet het ook nog net op even op het knopje. En dat knopje zorgt er dan voor dat die zoekt naar het moment dat de energie beschikbaar ja. is en het meest goedkoop is. En de andere voorwaarde is wel dat je zegt, van, nou, ik wil ochtends, ik noem wat om zeven uur, moet ik wel mijn was klaar ja, moet klaar zijn. Ja, ik moet wel die gewoon onderbroek Dus dat moet in ieder geval wel uh, geregeld worden. Dus stel dat je s'avonds om zeven uur je wasmachine aanzet. En dan zorgt dat apparaat ervoor, tenminste die systeem onderling zorgt ervoor dat je geval volgende ochtend om zeven uur, je was klaar is. Ja. Maar wel op, op zo goedkoop mogelijke manier op het moment dat het energie beschikbaar is. Dat is wel waanzinnig zeg. En wat, waar moet dat uiteindelijk uh, toe leiden? Nou, uiteindelijk moet het toe leiden dat uh, alle andere apparaten slim zijn. Dan was uh, verwarming, verlichting bij spreken. We zitten hier onder een, uh, een, een grote lamp. Nou, dat zou best, als het even nodig zou moeten zijn, spreken, een klein beetje gedimd kunnen worden of een klein beetje opgekeerd kunnen worden. Dat is maar een paar procent. Nou, als je dat op heel veel plekken doet, kun je zoveel fluctueren om die maximale uh, belasting eruit te halen dat het heel gunstig is. En misschien nog wat verder in de toekomst. Zou je kunnen voorstellen, eh, je bent hier misschien met de auto... stopt de, de sleutel in stopcontact van je elektraauto... daarmee gaat het signaaltje naar je thuis toe van... ah, mennen komt over een half uur bijvoorbeeld thuis. Ik ga vast mijn verwarming aanzetten. Wow. Ja. Nu, Ja, dat, dat klinkt prachtig. Nu ja. is het, begreep ik dat het ook een oplossing is voor... Er zijn, er zijn momenten dat er heel veel energie wordt aangeboden. In Duitsland ja. hebben ze bijvoorbeeld heel veel zonnepanelen. Ze ja. doen veel aan windenergie. Meer dan wij. Uh, en, maar daar, daar wordt er soms ook veel energie op het net gezet. En ik begrijp dat het net soms ook vol zitten. Ja, dat klopt. Uh, ook dat is dus een reden om met zo'n smart kit aan de gang te gaan. Want als je dat weet, je weet uh, op een zonnige dag, dat kun je bijna vooraf uh, voorspellen... dat er ergens rond het middaguur een maximale energieaanbod zal zijn. Nou, als je dat weet, dan probeer je om alle apparatuur waarbij dat instelbaar is... zodanig te programmeren dat het juist rond die middaguren uh, maximaal gebruikt gaat worden. Maar kun je, Zodat je het ook dat dat opslaan? Niet... En je kunt het ook opslaan. Hè. Je zou het in een accu kunnen opslaan... of op andere manieren kunnen opslaan. Je of kunt dat je dan de... auto dan weer vol... Uh... Precies, ja. Ja, ja. Dus je kunt ook nadenken als je een parkeertrain hebt op een kantoorlocatie... dat je de energie van die omgeving, van die kantoorlocatie... Uh, op dat moment uh, voedt in je elektrische auto. En als ja. je dat aan ziet komen, dan ga je dat dan ga je met dat laden... Zeg maar, tot dan dan, dan anticipeer dan... je daarop. Ja. Nou, zo, gek is de pilot en jullie zijn ja. het nu aan het uitspreiden. Twaalf plekken, noem maar eens een paar. Uh, nou, wij, wij draaien bijvoorbeeld mee in een Smart Energy Collective. Dat zijn uh, een dertigtal bedrijven die vijf proeftuinen uh, gaan draaien. Wij gaan op een industrieterrein in Schiphol een proeftuin draaien. We gaan op een aantal kantoorlocaties in Den Haag, Rotterdam en in Ede een proeftuin okay, dus draaien. Dus niet alleen woonwijken, maar ook verschillende... Ja, ook naar, echt naar industriële terreinen. Kijk, woonwijk is uh, heel aardig. Maar we denken dat in zeker in de industriële toepassing dat daar op dit moment... Uh, de, de winst het grootste zal zijn? Ja, als er nou mensen zijn die luisteren en die denken: Nou, ik doe al veel aan duurzaamheid, ik wil ook zo'n smart grid. <laughs> in mijn eentje. Ja. <laughs> ja, je moet wel lachen, dat kan dus niet. Nee, maar, dat wat is, is er voor is... nodig voordat een straat, een woonwijk ja. dat nou, je, kan je, je, doen? Kijk, uh, als één e bewoner dat zou willen, dan kan dat beginnen met je eigen woonhuis, zeg maar slim in te richten. Met al dat soort uh, apparaten, dus een slimme wasmachine, uh, nou, je legt ze een elektrische auto kopen die je aansluit op dat systeem. Maar bijvoorbeeld doe je dat zeg maar, als straat of als wijk... of als een industrieteinde of een kantoorwijk. Dat is toch wel een stuk makkelijker. Want dan kun je het in één keer inrichten. En daarmee kun je het ook wat kosten besparen. Het is vrij duur om dat zeg maar, individueel uh, te doen. Ja, ja, je moet het echt op grote schaal toepassen. Ja. Maar zijn wij niet in Nederland lekker hartstikke te laat hiermee? Want op, qua duurzame energie zijn we natuurlijk ook uh, de langzaamste, langzaamste sukkel van Europa. Ja, qua duurzame energie uh, moet ik zeggen dat wij inderdaad niet echt uh, voorop lopen. Niet echt vooraan dan, zitten. Uh, staan. Nee. net al Duitsland, dat gaat daarnaast een stuk harder. Ja. Maar deze technologie, die, wat wij dan noemen de smart kit technologie, daar lopen we wel in, uh, in voorop. We zien uh, Hoogkerk, denk ik een, een mooi voorbeeld, daar komen bedrijven en uh, overheden uit, echt uit de hele wereld komen kijken van goh, hoe hebben we dat daar nou opgelost. Uh, ik denk ook deze talen vroegtuinen die dan nu uh, net van start zijn gegaan. Maar is de, de, de hoeveelheid duurzame energie die beschikbaar is niet ook een voorwaarde ervoor? Want dat, dat bedoel ik eigenlijk, want daarin loop, lopen we dus nogal achter. De smart grids zijn een manier zeg maar, om straks die grote beveelheden... duurzaam makkelijker op te kunnen vangen. En de proeftuinen die u nu opgetuigd worden... zijn bedoeld om de ervaring op te doen met allerlei technologieën... allerlei diensten die je kunt aanbieden aan, uh, aan die eindgebruikers. En... Dus er komt zoveel bij kijken en er, er zit zoveel communicatie onderling tussen. Er zijn zoveel verschillende soorten van bedrijven die met elkaar uh, moeten samenwerken. Dat kun je nu in een paar jaar doen, een paar jaar ervaring opdoen in verschillende proeftuinen. Oké, okay, dus en... is het is eigenlijk handig dat we een beetje achterlopen. Begrijp ik zo een beetje tussen nou, de het is, het is handig dat we denk ik met smart technologie en grid diensten dat we daar juist voorop lopen dat we straks voorbereid zijn als het uh, ja. grootschalig uitgerold wordt. En ik hoop wel dat straks inderdaad zon en wind uh, groot scala wordt. En uh, misschien ook goed te noemen hier dat zonne-energie op dit moment al bijna net zo aantrekkelijk is om zelf te kopen, dus zelf op te wekken, dan energie gewoon te kopen van je energieleverancier. Ja. Ja. Dus dat duurt het nog maar heel even. Ja, zeker door al die acties die nu lopen met. Dat Precies, je, uh, goedkoop aan, ja. aan panelen ja. kunt komen. Um, nou is het natuurlijk. Dit is natuurlijk prachtig. Minister Verhagen zegt nou: 12 proefprojecten met Kema en al die bedrijven die daarmee meewerken wel. Maar nu, als dat werkt, he, stel je voor, er komt iets heel positiefs uit. Ja. Dan stap twee. Mo, mo, waar ligt dan de bal? Bij de overheid? Nou, ik zou zeggen, als, als we dit goed doen met z'n allen... dan wordt het zo aantrekkelijk, omdat uh, je kunt er echt gewoon business mee uh, maken... dan wordt het zo aantrekkelijk dat al die bedrijven zelf beginnen met die investeringen gaan doen. Um, en dan wordt de vraag vanuit zowel kantoren als huishoudens wordt zo groot... tenminste, dat verwachten we dan, dat dat vanzelf op gang komt, gaat komen. Ja. Wanneer, weten we, wanneer weten we meer? Um, ik zou zeggen, over een jaar of drie zijn een aantal van die proeftuinen... hebben behoorlijk wat ervaring opgedaan, dan weten we meer. Maar ik denk dat over een jaar zelfs ook al wat meer weten. Over een jaar al? Ja, dat zou mooi Kom dan zijn. graag terug. Frits Verheij ja. van Kema over het Smartgrip. Het slimme elektriciteitsnetwerk. Dus uh, dank je wel voor je uitleg. Graag gedaan. Boeger Slittenvaat van de Duitse componist Richard Eilenberg was dit uitgevoerd door Salonorkest het Rokadero. We Zijn zo terug, hè? Ja, nou, nou nu, zuster. nee, zuster. Wat wil je zeggen? Bent u een ervaren manager en met uw ervaring op zoek naar verdieping van uw bedrijfskundig inzicht? Ibo Business School biedt managementopleidingen en MBA's, ook voor aankomende managers.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 E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Wist jij dat één jaar vastparen bij Regiobank... door de consumentenbond is uitgeroepen tot beste koop? Nee, dat wist ik niet. Dan, Dan ga ik eens langs. Ja, of kijk op regiobank.nl. Handig, hè? Even snel die offerten versturen... daarna meteen al die onbeantwoorde mailtjes checken... en online uw agenda bijwerken. En dat allemaal met uw mobiele telefoon. Makkelijk, hoor. Weet u eigenlijk wel wat het kost? Hoeveel mb's? Nee, hè? We gebruiken allemaal mobiel internet, maar niemand weet precies hoeveel. Kijk, en daarom kunt u nu bij KPN de eerste drie maanden zonder extra kosten... uitproberen hoeveel MB's u echt nodig heeft. En past u daarna uw abonnement hierop aan? Ook als ondernemer zorgeloos wennen aan MB's. Voor generatie KPN. Bijvoorbeeld met de gratis HTC Sensation... bij een zakelijk mobiel internet- en belabonnement. Tijdelijk 12,50 per maand, ex-BTW. Bel 0800-0105, ook voor de voorwaarden. Dit is Radio 1...